Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De politie binnengekregen over de verdachte in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen. De meeste tips gaan over de mogelijke verblijfplaats van verdachte Jos Brecht. Hij zou in verschillende landen gezien zijn. Gisteren werd bekend dat er een doorbraak is in de zaak uit 1998. Via DNA-onderzoek is Brecht naar voren gekomen als verdachte. Hij werd in april als vermoest, vermist opgegeven. De verkoop van cv-ketels stijgt nog steeds... ondanks de doelstellingen en afspraken om klimaatverandering tegen te gaan. Dat blijkt uit de eerste gasmonitor. Die is opgesteld in opdracht van de netbeheerders Alliander en Stedin... en is uitgevoerd door Natuur en Milieu. De milieuorganisatie is verrast door de uitkomst. Huizen waar nu nog cv-ketels worden geplaatst... zitten nog 15 jaar vast aan aardgas... terwijl de afspraak was dat we af zouden bouwen, zegt de organisatie. Het gemeentehuis in Bemmel is door de aanslag van gisternacht waarschijnlijk maandenlang niet bruikbaar. De publiekshal en de ruimtes achter de balies zijn volgens de gemeente verwoest. Het gebouw raakte zwaar beschadigd toen een auto met gasflessen het pand binnenreed, waarna een felle brand uitbrak. Het motief van de dader is nog niet bekend. Hij kwam bij de aanslag om het leven. VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF zegt dat internationale hulp nodig is om te voorkomen dat de half miljoen minderjarige Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh ten prooi vallen aan wanhoop en frustratie. De kinderen leven in overvolle kampen en hebben geen toegang tot goed onderwijs. Als niet snel hulp wordt geboden, dan ontstaat een verloren generatie, waarschuwt UNICEF. In de kampen volgen we weliswaar zo'n 140.000 kinderen onderwijs, maar de klaslokalen zijn overvol en het ontbreekt aan drinkwater en andere voorzieningen. Het weer eerst vrij zonnig en warm. Rond het middaguur ligt de temperatuur tussen 22 en 27 graden. Later meer bewolking en dan gaat het regenen. Vanaf morgen is het een paar dagen koel cool en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 You're so En dat Me come like Al Capone when me sing. Oh, them them me. girl I wanna hear you sing I wanna hear you sing They got them, they got them, they got Gonna, gonna make you sing. I wanna And it's a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 You're not coming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 It keeps on praying Day Chercher au plus profond de toi L'énergie positive Un temps plus fort Dans la partie bonne direction son à alors Sois à peu prudent avec les gens qui t'entourent Et ne te laisse pas lobotomiser de leur discours Toutes ces personnes que tu appelles amies Ne profite pas être tes premiers mes ennemis lâche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 and stop. La long, long, li, long, long Met een van zon, zee, Zandvoort en Zutphenitz.